9 uur na wel met het NOS-journaal. In een deel van de provincie Utrecht waren de straten vanavond pikdonker door een storing. De straatverlichting die automatisch aan had moeten gaan bleef urenlang uit. Dat was in wijken in onder meer Utrecht, Woerden en Nieuwegein. Alleen de straatverlichting deed het niet, huizen en bedrijven hadden wel gewoon stroom. De oorzaak van de storing is niet bekend. Monteurs van netbeheerder Stedin hebben in verdeelstations de verlichting per buurt handmatig aangezet. Er zijn geen meldingen van incidenten door de storing.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 Door de onenigheid duurde de top een dag langer dan gepland. VVD-leider en premier Mark Rutte heeft op het VVD-congres gezegd dat hij voelt dat Nederland weer op stoom komt. Hij schreef de opleving deels toe aan het succes van het kabinet om maatschappelijk draagvlak te krijgen voor de beleidsplannen. Hij wees daarbij op het Sociaal Akkoord en het Energieakkoord. In de Eredivisie heeft PSV voor de vijfde keer op reis... een competitiewedstrijd niet weten te winnen. Thuis in Eindhoven werd het 1-1 tegen Heerenveen... dat na de vijftiende minuut nog maar met tien man speelde... na een rode kaart voor Joey van den Berg. De Vriezen kwamen tien minuten voor tijd op voorsprong... door een doelpunt van Yannick Wildschut... maar in de blessuretijd maakte PSV'er Jozefsson gelijk, 1-1.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 Nogmaals, goedenavond. Laten we eens kijken in de arena bij Ajax-Herakles. Ronald van der de Gier. Na twee minuten zet Hoese Ajax al op een 1-0 voorsprong. Die stand staat na bijna 18 minuten nog altijd op het bord. Schöne heeft in de handen van Pasveer geschoten. En mooi Sander en Klaas, net met een aardige combinatie. Maar de kopbal van de laatste uiteindelijk naast de goal van Herakles. Meer mogelijkheden. Nou ja, laten we zeggen dreiging van Ajax. Van Herakles nog eigenlijk niets gezien. AZ staat boven Ajax en het zou wel eens zo kunnen blijven in die houtkamp. Ja, het zou een wonder zijn hoor. Met negen man tegen 11 van Rode C. Maar het staat nog altijd 2-1 in het voordeel van de Alkmaarders. Eerste wissel, echte wissel, is dat uh, Victor Elm gaat komen voor Maarten Martens. En dat heeft een uh, tactische oorzaak. Omdat de moesje erin is, moet er een uh, kopper in de buurt komen. En Victor Elm is nou eenmaal een kop groter dan uh, bijvoorbeeld Maarten Martens. Hij moet het gevaar de straks gaan indammen. Maar uh, AZ met negen tegen 11, Ik blijf het zeggen, nog altijd voor 2-1. En dan het degradatiebouw tussen Kambuur en NEC. Henk Kok. 62 minuten gevoetbalde stand is gelijk 1 tegen 1 en er zijn nog geen kansen geweest in die tweede helft. Het lijkt er wel een klein beetje op of Kambuur een beetje de tol moet betalen voor het hoge tempo in de eerste helft. Want de, de passing die wordt slordiger en uh, dat levert de mogelijkheden nog voor de NEC. Althans als Kambuur zo blijft spelen achterin als ze nu spelen. Want daar worden te veel fouten gemaakt in deze fase. En de grote vraag is natuurlijk of het een 3-setter wordt bij Landsteden tegen Towers. Arman Afsaroglou. Dat kan bijna niet anders. Want Landstede staat in de derde set met 19-15 voor. De wedstrijd is nu ruim een uur bezig. En ik voorspel dat hij nog een minuutje of tien gaat duren. Want Landstede is gewoon veel beter dan Taurus, de nummer twee. De koploper beter en de koploper gaat het hier ook afmaken. Het staat in de derde set voor met 19-16. Line. makkelijk scoorde deed Ajax maar twee minuten, hè Ronald van der Geert? Wat zei je, Ronald? Dat hij dat makkelijk scoorde? makkelijk scoorde deed Ajax maar twee minuten. Ja, ja dat was, een, uh, was eigenlijk heel makkelijk. Het bleek er alsof Irak uh, uh, er nog niet helemaal bij was. Want de hoesten maken van die goal na uh, twee minuten uh, ja, werd eigenlijk helemaal niet lastig gevallen. Dat gebeurde eigenlijk al eerder met Veldman, die de assist dus op zijn naam krijgt. Maar daarna heeft Heracles het ijs wat lastiger gemaakt. Niet dat ijs helemaal kansloos is gebleken voor de goal. Uh, althans heeft pogingen gedaan om te schieten en te koppen richting pasfeer. Maar steeds staat de doelman in de weg. Of de uh, bal is gewoon naast of uh, te hoog. Heracles heeft het laatste wapenfeit op zijn naam. Via Rosheuvel. Die nu ook de bal heeft. Net met een actie van uh, rechts naar binnen. En vervolgens met het linkerbeen schieten. Een schot waar uh, Sillissen misschien wel blij mee was. Daar had hij eigenlijk ook eens een keer wat te doen. Echt serieus schot op uh, zijn goal. Die Rosheuvel probeerde het nu net ook eventjes. Met weer een aardige beweging. Ging waarmee die Boilers het bos instuurt. Alleen is de voortzetting dan wat minder. Heracles mag nu via Bart Schenkenveld gaan ingooien. Meter of drie, vier... Voor de middellijn gebeurt dat richting Bruns, die de bal op eigen helft nog oppakt. En vervolgens transporteert richting Rienstra. En via de middencirkel, waar Rienstra dus staat. En Kwanza uiteindelijk nu veldmaten met wat stappen voorwaarts over de middellijn heen. Wordt Linssen de diepte ingestuurd. Die wordt achtervolgd door Veldman. En Veldman ja, die, uh, staat tegenwoordig natuurlijk niet meer te kijken van Linssen. Heeft inmiddels internationale ervaring. En uh, ontfutselt Linssen eigenlijk vrij gemakkelijk de bal. Dan gaat Heracles aanvallen. Nog wel in de achtervolging. En als een drift om die bal te heroveren maakt hij een overtreding. Dus is Ayers nu helemaal uit te zorgen. En kan uh, Sillessen worden ingeschakeld. Sillessen weer terug naar uh, Veldman. Die wordt op zijn beurt dan wel uh, opgejaagd door uh, Oet. Uiteindelijk toch weer de bal terug naar Sillessen. Ja, die is ijzig kalm. Die jongen die... Uh... Die maak je de pis niet lauw. De bal van Siddense overigens onderweg naar Bojles. wordt wel onderschept door Schenkenveld. Rosheuvel vervolgens met de bal aan de rechterkant. Het strafschopgebied in. Daar staan Linzen en Oet wel te wachten. Maar die bal is te kort. Komt daar uiteindelijk niet. Kan door Ajax worden uitverdedigd. Maar niet meer dan een ingooi levert dat Heracles dus op. Maar Ajax krijgt de bal niet helemaal weg. Bruns gaat ingooien zo rond het strafschopgebied namens Heracles. 1-0 is de stand door die vroege goal van Danny Hoese bij Ajax Heracles. Landstede Tauders Is het een vluggetje geworden Arman? simpele overwinning voor uh, landskampioen Landstede. 3-0 is het hier geworden. 25-16. De eerste set ging naar Landstede. De tweede set was iets spannender. En toen leek het er even op dat Taurus misschien nog uh, kon terugkomen in de wedstrijd. Maar ook uh, de tweede set ging naar Landstede met 25-22. En net sloeg uh, Taurus de laatste bal uh, helemaal uit. Meters uit het uh, speelveld. Waardoor ook de derde set naar Landstede ging met 25-22. En die foute bal was eigenlijk illustratief voor het spel van Taurus. Nieuw in de eredivisie dit seizoen. Speelde de leuk in de eerste paar wedstrijden van het seizoen was ook lang koploper, maar het gaat de laatste weken wat minder en tegen koploper landsteden, die eigenlijk op elke positie meer kwaliteit hebben dan Taurus kwam Taurus er geen moment aan te pas. Landsteden wint terecht in drie sets van Taurus. AZ tegen Roda in de Alkam. Wat een wedstrijd. Wat een idiote wedstrijd. En nu is AZ weg. 2 tegen 2. 2-1 nog altijd voor AZ. En AZ met 9 man tegen de helft van Roda. Weer een aanval. Daar komt Johansson. Johansson kan er net niet langs omdat hij verdedigd wordt. Maar wat moet Roda zich schamen? Diep, diep, diep schamen. Want de AZ is gewoon beter dan Roda met 9 man. Net ook wat gevaarlijke acties weer voor het doel van Filip Kurto. Natuurlijk krijgt Rode ook af en toe een kansje. Maar Nemeth is de enige geweest die dicht bij een doelpunt was bij de gelijkmaker. 69 minuten gespeeld. Hoekschop vanaf de linkerkant. Voor de gelegenheidslinksback linksback Goedmondson. Die zijn rol uitstekend vervult naar de twee rode kaart in de eerste helft. Al heel snel. Voor viergever. En voor uh, Goedelje is, uh, is uh, uh, Goedmondsson linksback voor. Neemt nu de hoekschop vanaf de rechterkant. Komt de bal bij Elm. Die komt de bal terug. Maar komt niet bij een, uh, eigen, bij een uh, medespeler. En zo uh, blijft het 2-1 voor AZ tegen Roda. Wie gaat er winnen in worden, Henk Kopp? Nou, het is nu 2-1 geworden voor Kambu door de doepen van Rietsmeij. Van grote afstand geschoten. Dat heeft hij wel vaker gedaan, ook in de eerste helft. Toen was Johnson paraat. Maar die bal die wordt geweldig van, van richting veranderd door een van die centrale verdedigers. Het was een schot van 25 meter afstand, denk ik. Zo ver was de afstand tot de goal. En ik denk dat Polsen er even aan zat. Dan staat Johnson staat totaal op het verkeerde been. Dat is dus een lucky schot van Rietsmaai. Het is weliswaar een hard schot, maar het wordt even, even van de. Veranderen. En daar staat Johnson die staat links bij de paal. En ik denk dat Heids tegen die bal aan spreekt. Dat Die, ja, die springt met zijn rug naar de bal toe. Krijgt een beetje tegen zijn achterwerk aan. En dan springt die bal gewoon in de verste hoek. En zo staat het op gelukkige wijze 2-1 voor Kambuur. Door een doelpunt van Rietzmaijer. Duidelijk van richting veranderd door Heids die naar de bal sprong. Ajax veel sterker. Ronald van der Gier nou, en ook van wat meer balbezit. Hoewel Herakles zo er af en toe wel probeert uit te komen. Ajax nu met Hoessen. Aan de rechterkant van het slagstopgebied. Herakles krijgt die bal niet weg. Fischer pakt op. Levert hem in bij Schöne. Vervolgens aan de rechterkant. De ruimte gezocht. We hebben het over Ajax hè, De hoogte van het slagstopgebied. Klaassen. Klaassen Schöne. Schöne met een lage voorzet. Ja, u hoort het publiek. Hoessen is daar redelijk in de buurt. Maar niet meer dan dat. Glijdt wel naar die bal. Dat valt te prijzen. Maar hij kon er eigenlijk niet meer bij. Bal gaat over de achterlijn. En Pasveer kan opgelucht ademhalen. Ja, Ajax is wat, wat overtuigender. Je kunt zien dat er wat dat betreft wel wat meer vertrouwen zit in het elftal van Frank de Boer. Het combineert wat makkelijker zonder dat het nou heel gevaarlijk wordt. En Herakles, het is allemaal een beetje op toeval berust Het is af en toe brunt met een aardige actie. Maar ja, dan is de voortzetting weer onvoldoende. Er zitten wel een aantal individuele acties die aardig zijn bij. Ik denk dat Jan de Jong nog niet eens zo heel erg ontevreden is. Maar hij Herbert gewoon wat meer kwaliteit. Nu wel Herakles met Rosheuvel aan de rechterkant. Dan is het even twijfelen of er wordt ingegrepen. Ja, en die twijfel die weet Rosheuvel toch uit te nutten. Want het is uh, uiteindelijk uh, de verdediger... Veldman die twijfelt. Rosheuvel geeft die bal voor de goal. Daar staat Oet te wachten. Daar staat ook Linsen te wachten. En uiteindelijk dan maar het ingrijpen van Van Rijn. Die de bal wegroeit. En um, Herakles, dus ter hoogte van het Sassopgebied. aan de rechterkant van het veld een ingooi gunt. Dat gaat Bart Schenkenveld doen. Bart Schenkenveld kan dat vrij ver. Reden ook dat Streuker, de centrale verdediger, is mee. of veldmaten mee naar voren is gekomen. Wordt niet bereikt, maar hij krijgt die bal niet weg. Kan Herakles dan een keer op goal schieten? Nee. Gaat ook niet meer gebeuren omdat Oet een op zijn naam krijgt in het op het gebied van Ajax. De vrije trap zal zo meteen door Sillissen genomen worden. En daarmee is dit moment voor Herakles even voorbij. Het verblijf op de helft van Ajax. Maar het valt wel te prijzen dat nu Sillissen de bal heeft. En Blind dus misschien aanspeelbaar moet zijn. En mooi zander. Herakles heel hoog druk zet. Heel hoog stoort. En eigenlijk die mensen vastzet. Waardoor het nu Sillissen dwingt om de lange bal te spelen. Richting Hoese. Dan staat Streutker daar. En ja, die wint omdat hij gewoon twee koppen groter is. Bijna elk kopduel van Hoese. Dat is dus een... Een proces dat we vanavond nog wel een paar keer zal zullen zien. En dan zal Streutker inderdaad toch de man zijn die dat soort duels wint. En Herakles uiteindelijk dus weer het balbezit geeft. Dus Ajax zal er alles aan gelegen zijn om uiteindelijk voetballend daar in de buurt van hoesten te komen. Nu heeft Herakles de bal aan de linkerkant. Davidson die van de week met Australië nog een volle Interland speelde tegen Costa Rica. Ook die wedstrijd won via pas via weer naar Streutker. Ja, nu is het de beurt aan Ajax natuurlijk om te komen storen. Streutker vervolgens. Zo'n bal moet goed vallen aan de rechterkant. Wordt nu door Boylissen verdedigd. Waardoor Rosheuvel niet in balbezit kan komen. Maar Herakles heeft nog altijd de bal. Nog even kijken naar deze actie met Rosheuvel. Probeert de combinatie te zoeken met Rienstraat. Dat gaat, nee, nee, het gaat weer terug naar achteren. Dan gaan we kijken of het elders wat spannender is. 1-0 is de stand in de Amsterdam Arena bij Ajax Herakles. Eens kijken of Andy Houtkamp nog kansjes heeft gezien bij AZ Roda. Zo, niet tekort. Huscher voor Rode C Eigenlijk niet te missen, maar hij deed het toch via Esteban. Schoot hij de bal naast. Nu weer Rode in de avond, Ja, Probeert natuurlijk met alle mogelijke moeite zo mogelijk, weet oh. ik van Esteban. In vogelvlucht pakt hij de bal uit de lucht en geeft uh, hem uh, klim vast. Maar wat je moet doen als je met 11 tegen 9 speelt, dan moet je die bal snel rondspelen. Je hebt twee man meer. En als ze dat dan één keer doen, zoals met die kans van Mark Huscher, de bal snel via verschillende schijven, dan krijg je kansen. Maar nu is AZ weer weg. Bijna is het Berens die alleen op de keeper af kan gaan, maar met heel van moeite wordt de bal door Dijkhuizen uh, verdedigd. En dan een hele uh, rare bal van Johansson, die de bal uh, terug in zijn eigen strafschopgebied schiet vanaf de helft van Roda. En uh, Dick Advocaat is meteen boos, want die speelt als tiende man aan de zijkant. Echt een uh, hele belangrijke wedstrijd mee. En nu is de bal uh, bezit weer voor Roda. 2-1. 74 minuten gespeeld. 2-1 voor AZ met 9 man tegen de 11 van Rode C Bal de diepte in, wordt opgevangen door Gouwe Leeuw. En die uh, zet er de grote rechter schoen onder en ramt de bal de tribune in. Want dat gaan we dan het laatste kwartier natuurlijk krijgen. Maar het is al een wonder dat AZ voorstaat met 2-1 tegen 11 met 9 man als de bal via uh, de linkerkant via Flederes voor het doel wordt gezet. Bal weer weggewerkt door de verdediging van uh, AZ. Want die grote de Moesje die heeft nog weinig kunnen klaarspelen tegen Jan Buitens achterin bij uh, AZ. En uh, de Moege natuurlijk voorinspelend bij Roda. Als Roda weer komt via de rechterkant. Kijken we of dat iets uh, nog uiters oplevert bal via Bonavazia naar de rechterkant. Dan gaat de bal naar Donald. Donald naar Kali. Kali bal breed naar Frederis. Die zal wel gaan schieten. Doet hij ook. Aardig schot, maar niet goed genoeg. Ja, je kunt het wel proberen, maar als je twee meer hebt... dan moet je het via combinaties doen. En het is allemaal leuk en aardig schoten vanuit de tweede en derde lijn. Maar het levert niets op. Het levert op dat er weer gewisseld gaat worden. Marcus Hendriksen voor AZ gaat komen zo dadelijk... om het laatste kwartier vol te maken voor AZ tegen Roda. AZ leidt met 2-1. Cambuur staat ook voor. Dat mag je niet eens verrassend noemen, Henkop. Nou, ik vind die voorsprong verdiend op basis van de eerste helft. Maar in de tweede helft heeft Kambu niet zoveel laten zien. Hij kwam gelukkig op een 2-1 voorsprong door het afstandsschot van Rietzma... wat van richting werd veranderd. Maar NEC heeft aanvalt heel weinig uh, laten zien. Ook niet in de eerste helft, maar ook niet in de tweede helft. En nu komt Hikden, die komt uh, binnen de lijn. Dat is eigenlijk de topscorer van NEC. Maar ja, die werd uh, vandaag gepasseerd door, uh, door Anton uh, Janssen. Hikden heeft zes doelpunten gemaakt... maar de voorkeur werd gegeven vandaag aan uh, Jahan Baks. En nou, nu komt hij dan binnen de lijn en hij... Moet we NEC nog in elk geval de, ja, proberen te redden... om in elk geval nog een gelijk spel uit het vuur te slepen. En er zijn al een aantal aanvallende wissels... hebben de plaatsgevonden. Ook hemlijn is binnen de lijnen gekomen. Navarone voor, die staat al in het veld. Maar ik kijk naar de aanval van Kambuur. Het is de Krabbrands op de rand van de 16 meter. Die probeert zich vrij te spelen. Moet die bal naar buiten spelen, doet hij ook. Hij heeft de bal afgespeeld naar Lucoki. Maar Lucoki heeft weinig in te brengen tegen leivaker Cabessi En ook nu weer wint leivaker Cabessi het duel. Hij speelt de bal in elk geval over de zijlijn... Jan Buur gaat wel ingooien... Maar de Russies van uh, Lukoki, zoals ik ze gezien heb tegen Utrecht... die heb ik vanavond niet gezien uh, van deze buitenspeler van Kambuur. Verder ingooien. Als ik even kijk naar de opstelling van Kambuur uh, op dit moment... er blijven er toch vier man achterin voor uh, één spitspeler... voor één aanvaller van NEC. En dan heeft Kambuur uh, weer de bal. Die bal die wordt naar de buitenkant weer gespeeld door uh, Elma Krini. Heeft uh, Lukoki weer aangespeeld. Maar Lukoki wordt door twee, drie man op de huid gezeten. Toch blijft Kambuur daar aan de rechterkant in het balbezit. Maar nu is hij dan over de zijlijn uh, gespeeld door Drosten de rechterverdediger van Cambuur. Ik kijk even naar het scorebord. Die stand is natuurlijk mooi voor Cambuur. Er staat met 2-1 voor. Maar er moet moeten dus zeker 13-14 minuten worden gevoetbald. En ook deze aanval van NEC, die strand weer in schoonheid mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar er kan gemakkelijk terug worden gespeeld op de doelman van, van Cambuur. En dat is Seinstra. Johnson heeft trouwens een foutloze wedstrijd gekiept in het doel van NEC. Want ik heb ook nog een hele leuke voorzet gezien van Rietzmeijer. Hemmen zou die bal binnenkomen. Maar dat ene handje van Johnson, die zat er net even tussen om die bal weg te werken. Nu weer balbezit voor NEC. Het is op het middenveld. De bal wordt even naar achteren gespeeld. Naar een van de centrale verdedigers, naar Polsom. Dan naar Mulder. En dan zie je de verrechte verdediger Vermeil. Die zie je al in de diepte gaan. Maar dat was ook doorzien door Cambuur. Maar Vermeil speelt even die bal. Hij gaat naar het recht van de 16 meter. Kan gaan schieten met zijn linkerbeen. Maar het schot is niet goed. En Hemline kan die bal niet meer bereiken. Een slecht schot. Misschien een beetje de snel ook geschoten. Nou, 78, 79 minuten gevoetbald. Kambuur leidt met 2-1. Ik staat wel met 1-0 voor, maar het is nog niet geweldig, Ronald? Nou, dat, eh, alsof je mee zit te kijken, joh. Het is eh, inderdaad juist. Na een minuut of 36 is dan een uh, conclusie waar ik me bij aansluit. Eigenlijk had net, ja, ik 2-0 kunnen staan. Maar een uh, voorstander van Borlissen kwam terecht bij uh, Lasse scheunen Net een, uh, laten we zeggen, metertje in het strassopgebied. Recht voor de goal van Pasveer. Hij schoot hem een beetje zoals uh, jij en ik dat zouden doen op een gemiddeld bedrijfsvoetbaltoernooi. Oftewel, hij raakte die bal helemaal verkeerd. En hij dwarrelde naast de goal van, uh, van Pasveer. Ja, dus uh, is het uh, nog altijd 1-0 door die goal van uh, Hoese? Is het. Uh, niet zo dat we van het ene oe of a moment naar het andere oe of a moment schieten. Nee, Ayers heeft eigenlijk best veel de bal. Maar doet daar niet zo heel veel mee. En als Herakles de bal heeft, combineert het twee, drie keer. Dan staat het wel aardig. Maar ja, dan uiteindelijk, het bereikt toch niet Mark Oet. Dat is toch de man die uiteindelijk misschien wel het beslissende tikje moet geven. Ja, die komt eigenlijk in het hele stuk niet voor. Zit in de zak van Veldman. Nu heeft Herakles de bal moet het opschieten. Streutker, die het er ook niet heel overtuigend vindt, centraal achterin. Haalt wel heel veel weg. Dat zag ik ook wel een eerdere wedstrijden van, van Herakles. Maar opbouwend voegt deze huurling van Heerenveen nou niet zo heel erg veel uh, toe. Of voegt niet zo heel erg veel toe. Er zijn eigenlijk meer mensen in de tribune die daar plezier van hebben. Omdat zij die bal vaak kunnen vangen. Die hij richting de tribune schiet nu van Rijn. Met een aanval van Ajax over de rechterkant. Mag één twee keer voorzetten. En bij de tweede keer zet Veldmaten dan zijn voet achter de bal. Trapt hem wel over zijn eigen achterlijn heen. Dat betekent dat Ajax in minuut 37 van deze wedstrijd nu via Lasse -Schöne vanaf de rechterkant een corner mag gaan nemen. Het wacht is even op Danny Hoese. Want die zit nog op zijn billen. Wordt door Van Boekel even toegesproken. Van joh, is het ernstig? Nee, het is niet ernstig. Hoese zoekt weer positie in afwachting dus van die corner van Lasse Schöne. Serrero staat daar ook bij. Eventueel voor de korte variant. Maar toch vooral om ervoor te zorgen dat er twee man van Heracles uit het volle strafsomgebied weg zijn. Komt die corner van Schöne richting de eerste paal. Wordt daardoor veldmaten weggewerkt. Door Blind weer teruggebracht. Maar enigszins onnauwkeurig. Nu hebben de mensen op de tribune ook plezier van Deli Blind. Want hij kopt de bal zo richting de eerste rij. En dan kan toch vanavond iemand thuis weer vertellen dat hij een bal van Deli Blind heeft gevangen. Davidson gaat nu ingooien namens Heracles. Dat doet hij halverwege zijn eigen helft. Daar waar Blind dus die bal over de zijlijn kopt Herakles probeert te combineren. Daar zit Sjeun tussen. Er wordt drie meter terrein geboekt door Herakles, want er mag nu weer ingegooid worden. Maar het echte testen van Siddersen zit er nog niet in. Ja, en Ajax komt wel in de buurt van Pasveer, die dus één keer heeft moeten toekijken hoe, uh, hoe ze een bal achter hem schoot, maar voor de rest eigenlijk de situatie herenmeester is. Van de Blues Brothers. AZ levert een wereldprestatie of is het gewoon een wanprestatie van Roda in ja, dan beide uh, Ronald. Want het is uh, heel simpel, AZ. Ik heb er ontzettend veel respect en waardering voor. En mochten ze deze twee 1 voorsprong vasthouden... ...zijn ze natuurlijk wel koploper in de eredivisie. Omdat, of, uh, dan moet uh, Vitesse morgen natuurlijk nog spelen. Maar goed, het is uh, 2-1 voor AZ tegen Roda. En wat zit ik toch te genieten als ik naar beneden kijk... ...naar Dick Advocaat. Alsof hij een beginnend coachje is. Zo staat hij aan de zijkant te coachen en te trainen... ...en te roepen en te doen en mee te voetballen. En hij leeft zo mee. En Ortiz, wat speelt hij weer een wereldwedstrijd? Nu ook weer een bal de diepte in richting Berens. Berens in balbezit. Nog 5,5 minuten te gaan. En Berens wordt neergelegd. En daar komt een gele kaart voor Bart Niemans. Dat uh, kan niet anders. En uh, natuurlijk wil het publiek dan meteen rood. Maar dat zou een beetje te Veel wat goeie zijn geweest. We hebben al twee rode kaarten in deze wedstrijd gehad. Want voor degenen die later hebben ingeschakeld, 4-gever en uh, Goedelje. Heel snel in de wedstrijd. Na 18 minuten kwam AZ met 9 man. ...kwam op 1-0 voor. Dat was een klein wonder door Johansson de rechtsbek. En toen werd het 1-1 door Pluim. Dat was logisch, want ja, 9 tegen 11. Dat moet je gewoon winnen. En toen toch weer Johansson, de andere Johansson de spits ...die ondertussen vervangen is door Hendricksen. Maakt het 2-1. En die stand staat nog steeds op het scorebord. Met nog 5 minuten te gaan. En Berens aan de rechterkant in balbezit. Hij probeert tussen twee man door te gaan. En doet dat heel slim en uitstekend. Want hij wordt even tegengehouden door Hupperts. En dan krijg je een vrije trap mee. En dan duurt het weer heel lang voordat die vrije trap genomen. Gaat worden, want er staat helemaal niemand van AZ voor het doel. Want uiteraard worden die laatste minuten geprobeerd uh, vol te spelen. Als Beres de bal weer heeft. Nu even tegen de grond gaat. En zegt Schijtstad de er niets aan de hand. Doeltrap voor Kurto. We hebben nog 4,5 minuut plus extra tijd in uh, Alkmaar te gaan. Een hele spannende, eigenlijk ridicule wedstrijd. Waar AZ met 9 man met 2 in voor staat tegen Roda met 11. Hoe lang nog in de eerste helft bij ajax Herakles, Ronald? Ik zit er net naar te kijken. Nog een minuutje of twee. Als er een uh, gele kaart komt voor Linsen. Bij die 1-0 voorsprong van Ajax. Na twee minuten al op het bord. Door uh, dat Veldman. Die nu overigens weer met een individuele actie van achteruit. Probeert er doorheen te komen. En nu dus door Linsen wordt gestuurd. Omdat diezelfde Veldman na twee minuten Hoesen in stelling bracht. En uiteindelijk Hoesen. De spits van vanavond dat keurig afmaakte. Nu, twee minuten voor rust, wordt Veldman gestuurd door Linse. Linse krijgt dus schil. staat nog steeds over aan mopperen. Ziet er wel koddig uit eigenlijk. En Ajax mag een vrije trap nemen. Dat gaat Lasse Schön uiteraard doen. Nee, dat laat hij over aan Klaassen. En dan zegt Pasveer hartelijk dank. Die kan die bal zo opvangen. Die trapt hem vervolgens weer van deur tot deur. Want de bal van Pasveer belandt bij Sillissen. Nog wel eventjes aangeraakt door Ricardo van Rijn. Nou, dan gaat uh, Mooisander maar weer eens voor Ajax het balbezit uh, handhaven. Dat doet hij uh, samen nu met die uh, verdediger Veldman. Die, dus, uh, ja, die, die is echt nergens meer van onder de indruk. Ik moet zeggen, die blijft echt overal overeind. Die komt in, uh, in soms nog wel lastige situaties. Maar uh, ja, die jongen is, uh, is echt prima. Daar is uh, helemaal niks mis mee. Nu kijken uh, voor het jaar als er een verwachtingspatroon op zit... of het dan ook allemaal nog zo uh, soepel gaat. Sillissen en hij spelen de bal nu uh, elkaar toe. Uh, daar zit bijna Linse tussen, maar Sillissen trapt de bal weg. We gaan richting de rust. Het hoogtepunt lag al na twee minuten voor Ajax dan. Want dat was het doelpunt van Hoesen. Kan Buur heeft de punten bijna binnen, Henk Kok. Ja, 88 minuten gevoetbald. Dus mogen nu een vrije schop gaan nemen. Een vrije schop op de rand van het 16-meter gebied. En die wordt maar net en net overgeschoten door een van de invallers, Mart, Mart Dijkstra. Maar ik heb zojuist ook nog een aardig moment gezien van Kambu. Het was een actie van Lucoki. En die speelde de bal binnen het 16-meter gebied af op Rietsmeyer. En de Rietsmeyer zag uit zijn ooghoeken dat Johnson 1-2 meter te ver voor zijn goal stond. Een prachtige boogbal, prachtige plaatsbal. Maar achterwaarts springen kon Johnson de bal ook over de lat tikken. Kambu weer in de aanval. Via Brands heeft hem afgespeeld naar Rietsmaier. Die gaat de 16 meter gebied binnen. Maar de voorzet richting hem is niet goed. Er zit een van de centrale verdedigers van de NEC tussen. De NEC wat hier een zwakke prestatie heeft neergelegd van Cambuur leidt verdient met 2-1. gewoon dat de tweede doelpunt wel een beetje gelukkig doelpunt was van maar Omdat de verrichting werd veranderd. Maar de NEC heeft hij heel weinig laten zien. Diepe bal. Die gaat naar Brand Johnson uit zijn goal. Komt naar de rand van de 16. Gemakkelijke prooi de bal voor, voor Johnson. En die gebaat net als Anton Janssen. Jongens van die goal af. We moeten risico's nemen. Weer nog een gelijkspel uit de vuur te slepen. Maar het is nog niet afgelopen. Of schoon of schoon als je kijkt naar de aanvallen van de NEC. Ja, er moet er heel wat veranderen. Het is nu een mulder. Alles op de rand van de 16 weinig beweging. Alles staat ook in de dekking. Komt die bal, diepe bal, wordt weggekopt door Levin, wordt weer opgevangen door de voor weer in de 16 meter gebied geplaatst bij Jan Hart Bask. Maar die kan die bal nog voorzetten of is die bal over de achterlijn geweest? Ik zie aan de doelman van Cambuur dat die bal achter is geweest. Dus gewoon een doelschop voor Cambuur. Ja, de Friesen zijn heel die zich bij een zeer belangrijke overwinning. Dan zouden ze zes punten afstand nemen van NEC. De rode lantaan dragen in de divisie. Het verschil was voor de aanvang maar drie punten. En nu leidt Kambu dus met 2-1. Ik denk dat er nog ongeveer drie minuten gespeeld moeten worden. Dat zal ongeveer de blessuretijd zijn. De spanning zit natuurlijk in maar Houdt AZ het vast met oh. negen man en die uitkwam. Ongelooflijk. Wat een spannende wedstrijd. En wat staat het publiek er hier geweldig achter. Ik kom hier heel vaak. Maar dit is zo Engels: publiek werkelijk uh, vanaf het moment... Dat uh, AZ met negen man kwam achter de ploeg gaan staan, staand, juichend, schreeuwend, aan één stuk door op zijn engels. Maar het blijft pompen voor uh, Rode ISC. Nu gaat de bal weer naar voren richting de moerje. Bint uh, Johansson, dat komt hij wel. Wordt de bal opgevangen door Kali. We zitten in de negentigste minuut. Als de bal bij de moerje komt, die net niet de kans dat Hier komt de kans snoepen. De gelijkmaker is daar van invaller uh, Basil, scoort hij en dan buigt. AZ toch in de slotminuut is het de gelijkmaker van de ODSC. Die de bal heel snel uit het doel gaat halen. Ja, een beetje tegenvallend voor AZ. Als uh, Hupperts de bal voor het doel geeft. De Moesje hem teruglegt. En uh, de bal via een verdediger van AZ. Achter uh, Esteban komt. Want uh, Esteban kan er niets aan doen. Die duikt naar de linkerhoek. En de bal gaat, uh, omdat hij onderweg aangeraakt wordt, in de andere hoek. En zo staat het 2-2. Maar het publiek blijft erachter staan. We gaan de extra tijd krijgen bij AZ. Uh, AZ tegen Rode SC, Twee tweede stand. Drie minuten extra tijd als Berens de bal heeft aan de rechterkant. Het zou ook te gek voor woorden zijn geweest als Roda niet één punt minimaal had gehaald. Een overtreding gemaakt op Berens. Ik krijg maar rode kaart. Ja hoor, Biemans krijgt zijn tweede gele kaart. En dat betekent dat we de derde rode kaart in deze wedstrijd krijgen. Gele kaart van Biemans. Die boos is op Berens. Maar hij moet boos zijn op zichzelf. Omdat hij zich in de luren laat leggen door Berens. Berens loopt tegen Biemans op. Krijgt zijn tweede gele kaart. En dus rood. En nu zijn er er nog tien van Rode SC tegen de 9 van AZ. En een vrije trap voor AZ. Wat kan dat nog opleveren? Want ik zie mee naar voren gaan. Jan Uiters, die kan goed koppen. Gouweleeuw kan goed koppen. En de vrije trap wordt genomen door de gelegenheidslinksback, Door Goedboetson met het linkerbeen. Heel benieuwd wat hieruit voort gaat komen. Daar komt de aanloop. Met de voorzet richting die tweede paal. Daar komt Kuto en die kan de bal vangen. En zo uh, is deze mogelijkheid voor AZ verkeken. Probeert Kuto de bal naar voren te schieten. Maar dat lukt niet goed als Hupperts een overtreding maakt. En Hupperts heeft al een, ke een keer een gele kaart gekregen. Moet uitkijken. Anders hebben we 9 tegen 9. Snel genomen de vrije trap. Maar dat is niet slim van Gouden Leo, want uh, daar zit een Roda-been tussen. Twee-tweede stand. Daar komt Roda weer met Flederis. Flederis kijkt en schiet de bal helemaal naar de rechterkant waar de Moesje staat. Maar Jan buiten zit er tussen en raakt de bal aan met het hoofd. Bal over de achterlijn. Hoekschop Rode IEC. Extra tijd die drie minuten bedroeg. We hebben de anderhalf van achter de rug. Voorzet van de rechterkant op het hoofd. Van Ortiz die een geweldige wedstrijd weer speelt voor AZ. Maar de bal wordt opgevangen door Rode EC. Want de helden uit Alkmaar zijn moe. Kali met de voorzet richting de Moesje. De Moesje de lucht in kan koppen. Maar komt de bal naast. En dan is er een doeltrap voor Esteban. Gaat Esteban de bal heel rustig halen. En hem neerleggen. En misschien voor de laatste mogelijkheid voor AZ. Of misschien nog een mogelijkheid voor Rode EC. Gaat de bal het veld in komen. Wat een wedstrijd. twee tweede stand. Door dat late doelpunt van invaller Skurtaj. Hij kwam voor nee met Scoorde de 2-2 nadat AZ met 9 man zo lang op een 2-1 voorsprong had gestaan. Bal wordt eh, door Dijkhuizen over de zijlijn getrapt. En dan mag AZ gaan gooien. dat aan de linkerkant gaan er nog mensen mee naar voren. Ja, dat is natuurlijk moeilijk als je er nog maar 9 hebt. Maar het gebeurt met eh, balbezit voor Berens aan de linkerkant. Heel veel werk heeft hij verricht. Heeft nog altijd de bal. En heeft twee man bij zich. Want ja, je hebt twee man meer. Nu één man meer als Roda zijnde. Wordt er nog even geduwd. En maakt weer eens een overtreding. Vrije trap Roda. Ik kijk naar Biedemeijer. Heeft de fluit nog niet in de mond. Vrije trap genomen. En gaat het spel verder met Dijkhuizen. Dijkhuizen gaat lopen. En die mag ver komen natuurlijk. En loopt nog steeds. En moet nu de bal voor het doel gaan zetten. Nee, hij geeft hem aan de buitenkant naar Mitchell Donald. Donald, goede beweging is er langs. Donald heeft een vrije ruimte. Kan de bal voor het doel brengen. En daar is Gouwe Leeuwen om de bal weg te koppen. Wordt opgevangen door Dijkhuizen. Dijkhuizen schiet. En het schiet hem net over het doel van Esteban. Wat een wedstrijd, wat een wedstrijd. De laatste seconden tikken weg. Alles en iedereen staat op de banken. Aan de zijkant zie ik Ruud Brood een weggooien gebaar maken. Want het is afgelopen. Hij heeft gevloten. Wiedemeyer, die een stempel drukt op deze wedstrijd met drie rode kaarten. En ANZ AZ heeft gevochten als Leeuwen. Liggen uitgestrekt op de, de grasmat. Want ze hebben heel hard moeten knokken. En heel diep zijn ze gegaan. Maar hebben er uiteindelijk een zeer verdiende 2-2 uitgehaald tegen rode IEC. 2-2 de eindstand in Alkmaar. Kan Buur NEC de match winnen Henk Kok. Ja, ja, ja, maar het is een uh, spannende slotfase. En uh, Brands, uh, en ik, ik moet eerder gezegd zeggen... dat de uh, al lang die wedstrijd had moeten beslissen. Van ik heb een geweldige kans gezien voor Brands. En de kans voor Luc Koku was nog mooi. Hij kreeg de bal in de voeten gespeeld uh, van hem binnen een 16-meter gebied. Hij was de keeper al voorbij, hij was Johnson al voorbij. En toen wilde hij de bal inschieten met zijn linkerbeen. En hij aaide de bal, waardoor Johnson de bal nog een keer uh, kon oppakken. Maar ook Hemlijn en Mulder die zijn nog dicht bij een doelpunt geweest voor de NEC. En ik denk dat Nijhuis nee, nu voor... Een Einde heeft gefloten. Kambuur heeft deze wedstrijd gewonnen. Heeft er al aanvallend veel meer laten zien dan NEC. NEC heeft aanvallend heel weinig laten zien... Kambuur heeft gedurfd gevoetbald. En die durf van Kambuur is beloond. En nu blijft het niet alleen bij lof en beschouderklopjes. Dus nu krijgt Kambuur ook nog eens een keer drie punten. En wat NEC betreft vraag ik mij af. NEC blijft de hekken sluiten En wat heeft er nu opgeleverd? Het wegsturen van Alex Pastoor. En het inzetten van Anton Janssen. De nieuwe trainer van NEC. NEC heeft eigenlijk niks afgedonnen in aanvallende aan opzicht. Kambuur heeft ervoor gevochten. Heeft ervoor gestreden. En dat is beloond met drie punten. Het is rust bij Ajax. Herakles Ruststand 1-0. Drie wedstrijden zijn. Afgelopen Cambuur NEC 2-1. AZ Roda 2-2. En PSV speelde eerder vanavond al met 1-1 gelijk tegen Veen. Uh, na een kwartier kreeg Joey van den Berg van Veen daar een rode kaart... na een grove overtreding op Adam Maher. Filip Koken praat met die andere Filip, die Koku, de trainer van PSV. Was dit voor jou zwaar onvoldoende? Ja, dat was zeker onvoldoende. Ja, als je zo speelt tegen tien man in dit tempo, in deze beleving, zeg maar, met bewegingspatronen... dan uh, ja, kun je na de hand eigenlijk al zien hoeveel kansen je creëert. die krijgen we wel een aantal, maar ik denk te weinig. En uh, ja, een van de spaarzame momenten waar Heerenveen er nog uitkomt... Uh, sta je nog een keer uh, niet goed te verdedigen. En dan uh, verlies je nog bijna de wedstrijd ook. Ja, je noemt daar een belangrijk woord beleving... Wat was er precies mis met die beleving? Ik vond het ook wat inspiratieloos af en toe. Nou, het, was wel, uh, het is natuurlijk wel makkelijk om te zeggen. Omdat het logisch is dat Heerenveen met, uh, met uh, tien man op eigen helft gaat staan. Heel klein maken en wachten met de snelheid om eruit te komen. Dus de ruimtes waren ook wel klein. Maar ja, als de ruimtes klein zijn dan moet je een heel hoog uh, balritme houden. Heel snel de bal laten gaan. Ook veel bewegen, positiewisselingen om zo Heerenveen uh, een stuk te spelen en uh, een opening te creëren. Nou, ik vond dat uh, onvoldoende, het tempo was veel te laag. En, uh, daarbij werden we in fases in de tweede helft ook nog slordig in de passing... waardoor zij er nog uit konden komen. Ja, en dan uh, maak je jezelf natuurlijk heel erg moeilijk. Jullie hebben een fase gehad in de eerste helft. Een minuut of tien lang dat jullie een paar kansen creëren. in de tweede helft ook. Waarom lukt het niet om dat langer vol te houden? Ja, omdat het, denk ik het ritme van spelen en bewegen te laag is om door de muur van Heerenveen te komen. We hadden tien, tien minuten kwartier hadden we het wel, toen kregen we ook vier, vier, vijf mogelijkheden vrij kort achter elkaar. Nou ja, die maken we dan niet. Op het moment dat je namelijk in deze wedstrijd 1-0 maakt, dan is het gebeurd. Dan heb je de wedstrijd in handen. Ja, we waren niet bij machten om dat verschil in goals uit te drukken, want we hadden natuurlijk wel heel erg veel balbezit. Uh, dat geldt hetzelfde voor de tweede helft. Uh, pas eigenlijk in de eindfase, dat toen iedereen schrok van de tegengoal... Ja, toen ging alles los en uh, uh, creëerden we in de laatste vijf minuten nog uh, drie, vier kansen. Nou, dat moet daarvoor ook kunnen. En zo zou je het graag de hele wedstrijd zien? Ja, zeker uh, veel grotere delen van de wedstrijd. Maar als je dat dan doet, uh, dan denk ik dat we deze wedstrijd uh, hadden kunnen winnen. Is het veld nog een excuus? Dat was niet best. Nou, maar dit is geen excuus. Het is niet goed. Het veld is uh, slecht. Er is natuurlijk veel opgespeeld, ook de jong PSV. <kijkt> maar uh, daardoor hebben wij niet gelijk gespeeld vandaag. En dat zei Filip uh, Cocu, de trainer van PSV, na de 1-1 tegen Veen. Eens kijken hoe de andere trainer uh, erover denkt. Marco van Basten van Veen. Marco, je was bijna als versteend zo teleurgesteld na die 1-1. Had je echt al op die drie punten gerekend? Nou ja, ik, ik heb een lange tijd uh, gewoon naar het spel gekeken... en uh, gekeken hoe wij er stonden en, en wat er uiteindelijk goed ging. Het bleef lang 0-0. Als je dan met 1-0 voorkomt nog in, uh, geloof ik, 10 minuten voor tijd... Ja, dan ga je langzamerhand ook uh, denken aan een overwinning. En als het dan in de 90e minuut nog steeds 1-0 staat... dan denk je, oeh, dat, dat wordt heel uh, interessant. Ja, dan valt dat tegen als je dan uh, uiteindelijk met 1-1 naar binnen gaat. Maar vooraf 1-1 tegen PSV, dat is niet eens zo'n slecht resultaat? Nee, vooraf teken je ervoor, dat is duidelijk... En, uh, maar goed, uh, je moet altijd kijken wat er in, uh, in zo'n wedstrijd gebeurt, en dan, uh, ja, mogen we niet klagen, hoor, want PSV heeft uh, natuurlijk uh, de wedstrijd gedomineerd. Maar ja, wij hebben na tien minuten hebben wij uh, met tien man moeten spelen, en ik vind dat we dat heel goed hebben gedaan. We hebben uh... Zeg maar de de, de ruimte klein gehouden, Ze zijn daarin gedisciplineerd gebleven, weinig weggegeven. En het werd eigenlijk pas lastig toen, toen PSV alles losliet en in de laatste tien minuten van bank ging spelen. Ja, toen hadden we, kwam er zoveel op ons af dat het heel moeilijk was om nog enige controle te houden. Ja, goed. Al met al, ik denk een prima uitslag waar wij mee kunnen leven. Het moment dat het beeld van de wedstrijd veranderde was de rode kaart voor Van der Berg. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het zwaar overdreven. Ik, uh, er was twaalf minuten gespeeld. En we, een, we hadden een gele kaart van Maarten de Roon. één overtreding. En een rode kaart van Joey van den Berg. Ook één overtreding. Nou, dat was helemaal niet uh, wat, je, wat je aan de wedstrijd zag. Dat was, het was een normale wedstrijd. Er was helemaal geen, geen agressiviteit of, of vervelende sfeer. En uh, Joey gaat er stevig in. Maar ik vind dat, dat absoluut geen rode kaart. Dat, je kan een gele kaart geven. Maar ja, goed. Uh, het is ook mannenvoetballen. Ik bedoel, uh, het is maar denk je wel, waarom, ga, waarom maakt hij zo'n overtreding op die plek? Ja, nou ja, goed, hij gaat er niet helemaal uh, zeg maar slim in. Dat, dat weet ik ook wel. Maar hij mag toch ook een tackle. Het is ook voetballen. Het is geen. Uh, het is geen, geen, geen andere. Het is voetbal. Dus dat, dat is ook een contactsport. Dus dan mag je een sliding nemen, dat mag. Je mag een schouder geven. Je mag ook een tackle maken. Nou ja. Als je dan inderdaad niet de bal hebt, dan krijg je een gele kaart. Maar kijk, ik vind, als je ziet dat iemand de intentie heeft om iemand echt uh, pijn te doen, ja, dan mag je een rode kaart geven. Maar hij wilde gewoon. Ik denk dat de scheidsrechter dat vond. Ja, dat vind ik dus, dat, en dat vind ik dus slecht. Hij moet aanvoelen wat er in de wedstrijd na twaalf minuten, zijn eerste overtreding, wat, wat, wat, wat, wat er nodig is. En als hij dan gelijk een, een rode kaart geeft, dan vind ik dat hij. Uh, ja, de wedstrijd eigenlijk uh, vind ik een beetje kapot. Nou ja, uh, ik denk dat uh, het PSV-publiek vanavond weinig uh, heeft genoten. Dus wij zijn gaan verdedigen. Nou, als ze het zo willen, prima. Marco van Basten, de trainer van Heerenveen. Zijn ploeg spelen met 1-1 gelijk tegen PSV. En die rode kaart, die moeten we nog maar een keertje kijken. Uh, Stijn Schaars, de aanvoerder van PSV, gaf toe... dat zijn ploeg heel weinig creativiteit aan de dag legde. Vooral nadat Heerenveen met man verder moest. Ja, denk het wel. Ik denk dat je eerst zelf nog wel... Drie, vier echt goede kansen creëert. Die moet je moet jezelf ook op een gegeven moment belonen. En uh, dat doen we niet. In de tweede helft zetten we niet iets om. Uh, door die spits echt uh, ook uh, achterin te zetten. Dus het is gewoon een blok van tien man. En uh, te lopen op de counter. Ja, daar hadden we heel veel moeite mee. We wisten niet te creëren. We wisten niet de juiste mensen te bereiken. En uh, het was besluiteloos. En dan lijkt het alsof we niet willen. Maar we willen juist heel graag. Alleen, ja, het uh, is heel moeilijk. Uh, Krijg je ook nog een goal tegen. Uiteindelijk... Uh, Maak je nog de 1-1. Maar uh, ja, het is net, net of het, het, het geloof nu even net niet daar is wat je nodig hebt. Ook er vallen 10, 15 ballen in de 16. Uh, en uh, niemand van ons die binnen schiet. Weet je wel. En dat, dat zijn dingen, soms moet je het ook een beetje afdwingen door optimistisch te gaan. En, uh, ja, dat zit nu allemaal niet mee. Jouw trainer Filip Cocu, noemde je net ook het woord beleving. De beleving was niet helemaal goed. Ja, maar dat, dat oogt ook tegen die man. Hun, hun uh, staan in een blok en dan, dan lijkt het alsof je uh, niet wil. Uh, ik denk niet, dat de, jongens niet uh, dat de jongens zijn die niet willen. Alleen, ja, misschien uh, heb je wel even net dat extra nodig om, om het verschil te maken. En, en uh, dat, uh, ja, dat was vandaag niet, uh, niet genoeg. En uh, de, ja, dat is, uh, dat, is, uh, dat is balen. Oogt het voor jou nog wel echt als een team? Ja, maar dat... Uh, Kijk, daar, daar heb ik ook geen zin om over dat soort termen te praten, want dan, dan ga je te ver. Het, het, uh, het is alleen zo dat je, dat je jezelf gewoon veel tekort doet in dat wat je kan. En natuurlijk en, uh, zijn we wel een team en, en blijven we ook echt bij elkaar. En wat andere mensen over ons zeggen, uh, dat is een goed recht. Iedereen mag zijn mening hebben, maar wij, wij zorgen wel intern ervoor dat, uh, dat je het hele jaar bij elkaar blijft. Want het heeft geen zin om, om nu uh, mensen te gaan slachtofferen. want je hebt elkaar dadelijk weer allemaal nodig. En, uh, het is alleen zo dat we het ook met elkaar moeten gaan oplossen. En, uh, ja, het is gewoon uh, een moeilijke periode. Is alleen een overwinning een wondermiddel nu voor PSV? Ja, eigenlijk wel. En verder, qua, qua niveau, qua spel, uh, wat moeten we nog voor jou voornamelijk aan veranderen? Behalve goals maken, want dat snapt iedereen. Ja, je, je moet soms uh, in een bepaalde situatie net even wat slimmer zijn om, om er doorheen te komen. En uh, ja, daar ontbreekt het ons nu aan. Hè. Of dat is vertrouwen of dat is uh, creativiteit dat we nou missen. Want we hebben wel laten zien dat we het kunnen. Alleen op dit moment is het er even niet. En ja, als het dan ook nog zo in blok gaat spelen... Uh, dan, dan moet je nog sneller handelen in die kleine ruimte. En dat doen we niet goed. Ja, dan moet je misschien maar optimistischer gaan spelen... en gokken dat hij goed valt. Noem je dit nu een sportieve crisis of is het zover nog niet? Nou, het is wel duidelijk dat, uh, dat het... Uh, vijf wedstrijden, twee punten denk ik. dat het, uh, mag je wel spreken van een crisis. ja, ik denk bij een club als PSV, uh, als het nou geen crisis meer is, dan heb je het nooit. sport en muziek op Radio 1. NOS langs de lijn. Belong to you van Caro Emerald. Er is nog één wedstrijd over Ajax tegen Herakles. Dus die twee ploegen en Ronald van der Geer moeten ons nog drie kwartier uh, gezellig bezighouden. Ik vind het een uitdaging. Na 49 minuten uh, kan ik melden dat het 1-0 staat. Uh, twee, na twee minuten lag die bal er al in overigens. Uh, Hoese is de maker uh, van de treffer. Maar Herakles direct eigenlijk vanaf de aftrap uh, gevaarlijk. Overtreding aan de linkerkant van het veld. Linsen nam de toegekende vrije trap. Ja, die werd toch eigenlijk door iedereen gemist. Inclusief Davidson, die was er eigenlijk het dichtst bij bij de tweede paal. Leek de bal in te kunnen glijden. Maar de Australië kon net zijn voeten niet tegenaan zetten. Kwam nog wel in aanraking met Jasper Sillissen. Dat gebeurt de ajax goalie wel vaker. Nou, even met het hoofd schudden. En hij was weer bij zijn positieve en zag dat hij in elk geval nog altijd de nul houdt. En Ajax dat natuurlijk aan deze wedstrijd begon in de wetenschap. Dat het twee keer niet had gescoord voor eigen publiek. Dat inmiddels dan via Hoese wel heeft gedaan. Maar geen voortzetting heeft kunnen geven aan die, uh, aan die goal dus van uh, Hoese. Sterker nog, ik denk dat Jan de Jonge wat pep talk heeft losgelaten op zijn mannen in de rust. Want Herakles uh, toont een heel ander gezicht. In die uh, vijf minuten na rust. Davidson nu met een voorzet vanaf de linkerkant. Dan bukken er een paar mensen van Ajax. Moisander en uh, Boylessen. Nou, dan staat daar niemand van Herakles aan de linkerkant en pakt Fischer de bal op. Maar die levert hem eigenlijk weer kinderlijk eenvoudig in bij Kwame Kwanza. En vervolgens krijgt Herakles een vrije trap. Omdat er een overtreding wordt gemaakt op uh, Bart Schenkeveld. Die zich als rechtsachter ook aan die rechterkant bij Herakles in aanvallende zin heeft ingeschakeld. Dus ligt de bal nu klaar voor Linsen. Hij ligt een metertje of. Nou, wat zal het zijn? 8-9 weg bij Ajax linkerpunt van het strafschopgebied. Linsen die dus net vanaf de andere kant voor gevaar zorgde... zal proberen om dat nu ook te doen. Streutker is mee voorin. Oetis is daar. Ik zie uh, Schenkenveld. Nou ja, eigenlijk alles wat een beetje kan koppen is voorin. Maar niemand krijgt zijn hoofd tegen de bal. Omdat Hoese notabene de aanvaller hem dus wegwerkt. Ajax probeert er nu uit te komen als het de bal wegwerkt maar Rosheuvel. Is er dan eerder bij, Ik kopt de bal terug naar zijn laatste lijn. Dan gaat Schenkenveld onderuit en kan nu toch Fischer de tweede maken voor Ajax... Nee, omdat pas weer ertussen zit. Ja, dan gaat er toch wel wat mis bij die counter van Ajax. In defensief opzicht bij Heracles Almelo En gaat er nog een kaart uit naar Thomas Bruns. Want die wilde aan de noodrem trekken. Ja, ik moest het allemaal razendsnel vertellen. Maar het was Rosheuvel die terug wilde koppen op Veldmaten. Uh, vervolgens gaat Veldmaten onderuit. En uh, wordt uh, een overtreding gemaakt door Bruns. Ik zag even niet op wie. Uiteindelijk kan Fischer richting Pasveer. Maar Pasveer is de man die dan uh, met zijn benen redding kan brengen. En de bal over de achterlijn ziet gaan. Zo komt Ayers dus niet op 2-0. Maar gaat er dus wel eventjes het een en ander mis achterin bij Herakles. Oppassen dus voor de Almeloers. De, vrij, of de corner die na de actie van Pasveer dus ontstaat. Wordt genomen door Schöne. Vanaf de rechterkant vlag omhoog voor buitenspel. En Pasveer gaat de toegekende vrije trap nemen. Statistiek in de rust gaf aan dat Pasveer de man van Herakles is. Met het meeste balbezit. Wat hij nu doet is heel goed. Hij speelt Rosheuvel aan. En Rosheuvel ziet als hij van rechts naar binnen komt. Dat Oet inmiddels de diepte heeft gezocht in de as van het veld. Ja en als je dan eens een keer een bal met gevoel en goed speelt op hoed, dan kan hij er ook wat mee. Maar die Duitser ziet de bal voorbij vliegen... en uiteindelijk belanden in de handen van Jesper Sillis. Ik krijg het idee, en dat is uh, iets wat gebaseerd is op nou, de afgelopen zeven minuten... dat uh, Heracles het Ajax misschien nog wel lastig gaat maken in deze wedstrijd. Het zou voor de neutrale toeschouwer buitengewoon aantrekkelijk zijn. 1-0 is het voor Nederlands vrouwenhelftal won met 7-0 van Griekenland. De grote vrouw in het WK-kwalificatieduel was Vivianne Miedema. Ze scoorde er drie. Frank Wieluert mocht dus met haar praten. Heb ik hier te maken met de reizende ster van Oranje? Nou ja, het gaat op dit moment goed. En ik leg er wel zeven in in de afgelopen drie wedstrijden. En ja, ik hoop gewoon dit houden, want je krijgt natuurlijk uiteindelijk ook een tegenslag. Maar ik probeer gewoon mijn best te doen, belangrijk te zijn. En ja, op dit moment gaat het dus heel goed. Hoe kan dat ineens? Zo in de punt van de aanval en je maakt er zeven in drie wedstrijden. Je zegt het alsof het niks is. Nee, nou ja, bij mijn club presteer ik goed. En ja, dan weet je dat op het, moment dat het ooit een keer een uitnodiging kan leiden. En ja, ik ben heel blij dat ik er nu bij zit. En ik hoop dat ik laat zien dat ik het aan kan. Um, nou ja, tegen de kleintjes heb je het in ieder geval alvast laten zien. Want uh, ja, je, je scoort er lustig op los. Maar hoe leuk is het eigenlijk tegen, nou ja... Uh, Griekenland bijvoorbeeld? Ja, het is een heel moeilijke wedstrijd, want je komt gewoon amper aan voetballen toe. Hun liggen 90 minuten lang op de grond. Een oud duurt twee minuten bij de keepster. Uh, voor ons is het heel moeilijk, omdat nou, je shirtje bijna uit wordt getrokken. En ja, nou ja, als je kijkt naar de vorige wedstrijd tegen Noorwegen, dan is dat natuurlijk veel leuk voetballen. En, maar ja, deze wedstrijd zit er ook tussen. Hè. Je moet gewoon je plicht doen, je moet gewoon winnen en daarmee klaar. Kan ik dan stellen dat je meer leert op de trainingen bij Oranje... en meer leert van een uitwedstrijd met Heerenveen tegen Twente... dan dat je nu tegen Griekenland speelt? Nou, dat weet ik niet. Dit is toch internationale ervaring. Ja, tuurlijk is het niveau minder hoog. En maar je voetbalt wel in een beter team mee. Dus ik denk dat je hier alsnog veel lering uit kan halen. Nou, wat ook gebeurt is natuurlijk... je bent Oranje International. Je hebt er inmiddels zeven in liggen in drie wedstrijden. Er zijn hier en daar wat scouts die zullen denken... hé, hey, Miedema, 17 jaar jong, dat is interessant. Ja, klopt. Nou ja, dat merk ik ook wel. Maar ik ben gewoon dit jaar gefocust op Herenveen en op dit moment ook op Nederlands helftal. En daarnaast is mijn school belangrijk, dus daar ben ik nog niet mee bezig. Eerst volgende stap met Oranje is uh, België thuis. Dat wordt een hele belangrijke. Ja, tuurlijk. Die, ja, die moet je ook gewoon winnen. Dat, is, ja, dat staat gewoon vast. En je moet aansluiting houden bij Noorwegen. En, ja, het is gewoon belangrijk dat je elke wedstrijd vanaf nu wint. Ja, want aansluiting houden bij Noorwegen betekent uit bij Noorwegen nog een kans en daar dan vol voor gaan. Ja, tuurlijk. Je moet daar gewoon winnen en daar gaan we alles aan doen. En we hopen alsnog dat we ons gaan plaatsen voor het WK. Viviane Minema was dat. Ze scoorde de 3 van de 7 tegen Griekenland. Nederland won dus met 7-0. Ronald van der Gier kijkt naar een wedstrijd die ja, eigenlijk nog alle kanten op kan met die 1-0. Ja, nou en eigenlijk ook wel leuker is in, uh, in de tweede helft dan in de eerste helft. De tweede helft is bijna 10 minuten onderweg. Herakles doet gewoon mee. En maakt het eigenlijk lastig. Het is inderdaad 1-0. En dat had net zo goed al uh, 2-0 kunnen zijn. Net dus Fischer richting pasveer. Toen redde de keeper nog met de benen. Nu is hij juist een voorzet vanaf de rechterkant van Blind. Die door iedereen in het strafstofgebied wordt gemist. Dan staat Fischer bij de tweede paal. En dan zie je hem denken, twijfelen. Uh, aannemen of schieten. Uh, hij neemt aan en uh, de bal gaat via hem over de achterlijn. Dus is de marge nog altijd 1 en heeft Herakles nog altijd het gevoel. Het kan nog. In dat kader wil ik eigenlijk best de naam Rosheuvel noemen? Ik denk dat hij beslissend gaat zijn. Als Herakles iets gaat doen in deze wedstrijd, is Rosheuvel erbij betrokken. Want dat is echt wel de man in vorm bij de Almeloers aan de rechterkant. Kan hard lopen, kan aardig schieten en heeft ook een aardige beweging. En speelt misschien wel tegen de zwakste schakel van Ajax. Dat is Niklas Boylissen. De linksachter, Schöne. Heeft nu het balbezit namens de Amsterdammers. Dan gaat eigenlijk altijd in een laag tempo. Ja, dat zal Herakles in de tweede helft ook niet verontrusten. Dan moet Van Rijn eigenlijk weer terug. Speelt blind aan. Blind doet dat wel goed. Speelt zich vrij hij stuurt weg aan de rechterkant. Legt de bal bij de tweede paal. Ja, drie keer scheepsrecht. Daar is Victor Fischer. En nu speelt hij de bal dus wel goed. En speelt hij hem in de goal. En zo komt Ajax op een 2-0 voorsprong. En kunnen we deze wedstrijd denk ik wel verder schitselijk afdoen. Want Heracles toont dan wel wat veerkracht. Maar komt niet in de buurt echt van Sillersen. En kan niet heel gevaarlijk worden. En de manier waarop Ajax deze goal maakt. Verraadt wel dat er vertrouwen zit in het elftal En laat in elk geval zien dat Deli blind bezig is. Aan misschien wel de beste periode in zijn leven. Het is net geen buitenspel. Omdat Schenkeveld dat opheft. Scheunen kan daardoor door aan de rechterkant. En kan met goed. De bal uiteindelijk bij de tweede paal leggen. Daar is helemaal niemand meer in de buurt van Victor Fischer. Ook Pasveer kan niet meer bij die bal. En nadat hij dus de twee grote kansen heeft gemist... schiet hij nu wel raakt die uh, jonge Deen. 2-0 voor Ajax. Drie wedstrijden hebben we gehad vanavond. PSV Heerenveen 1-1. AZ Roda 2-2. En Cambuur pakte drie punten. Drie belangrijke punten tegen NEC. Het werd 2-1. En Ajax-Hirakelens is dus net 2-0 geworden. We zijn terug naar het NOS Journaal van 10 uur...